Doe voorzichtig met hem. Jij doet niet voorzichtig met hem. Juist wel moet je voorzichtig met Rob doen. Hij het vaar, zit de rekeningen te zien. Rob, je bent geen penningmeester meer. Laat die rekeningen met rust niet zenuwachtig worden. Dat gaat wel goed komen. Nou, het gaat ook goed komen dat ik er volgende week weer ben. ZFM. Vuller Fuller die het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. CFM met nu Zandvoort op zaterdag. Zo aan het begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. You're the princess and say I'm your number one. We zijn weer met Zandvoort op Zaterdag na de Boulevard met Maurice Mulder, Wikipedia FM. En uiteraard abradio.nl heb je de afgelopen twee uur kunnen horen. Zie FM. Voor Zandvoort en de regio. En wij zijn er weer met Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag uh, Albertje. Goedemiddag Rob. Hey, 15e, Albert. <laughs> ja, hey, terwijl hier de discussies hoog oplopen... Uh, <laughs> zijn wij er weer. En uh, ja, vandaag geen voetbal. Nee, Af, afgelast. Af, afgelast, dus uh, we, zullen het, we zullen het doen... met de Zandvoortse Courant uh, items. En daarnaast natuurlijk... Uh, het laatste uur sport in binnen- en buitenland... Ja, we kijken natuurlijk even vooruit ook op een heel mooi jazzgebeuren volgende week vrijdag in de Oomstee. We gaan natuurlijk even de filmagenda bespreken en we gaan natuurlijk kijken de evenementenagenda wat er dit weekend in Zandvoort te doen is. Al moet ik zeggen dat het wat voor Zandvoortse begrippen een redelijk rustig weekend is. Ja, een rustige maand hè, januari. Maar, dus, uh... Nou, maar er zijn nog genoeg, genoeg leuke dingen Maar daarover natuurlijk veel meer. En... Ik heb begrepen dat het uh, programma wat na ons komt om vijf uur uh, contact gaat zoeken met een Walter Kroes. Walter Kroes? Dus, ja, uh, van Viva uh, die... uh, Hollandia. Hollandia. En die plaat gaat hij opnieuw uitbrengen. Tuurlijk, want ja. de, de WK die gaat weer beginnen. Maar goed, we hebben nog van allerlei nieuwtjes. en, uh, en uh, nieuws vanuit binnen- en buitenland. en uh, natuurlijk veel muziek. Dat de komende drie uur bij CFM. I je muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste hoor je de nieuwe single van Anouk in die heet Woman, gevolgd door o Laurie van uh, de Alessie Brothers. Goeie keuze Albert-Jan. Ja, dus, uh, ja, lekker bij. Ook uh, goed voor je hoofdje. Voor ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Maar, lekker bijkomen. Uh, ja, natuurlijk <laughs> voor pagina nieuws afgelopen week in Zandvoort was het plastic uh, ook gescheiden aanleveren. Want de gemeente Zandvoort heeft afgelopen maandag in winkelcentrum Nieuw-Noord het initiatief genomen om plastic apart te scheiden van het restafval. Wethouder Wilfred Taters gaf daartoe het startschot. Zandvoort kan, kan nu een nog grotere bijdrage leveren aan een schoner milieu. Zandvoorters kunnen hun plastic afval gescheiden aanleveren, waardoor het gerecycled kan worden. Plastic verpakkingen, zoals flessen, flacons, tubes, plastic zakjes, bakjes en boterkuipjes, mogen dan in de speciale container. Deze zijn herkenbaar aan het Plastic Heroes logo. Mensen kunnen het plastic afval ongewassen eventueel met dop en al bij voorkeur ingeduikt aanbieden. Het is wel belangrijk dat het verpakkingsmateriaal leeg is en dat er geen papier, karton en folieresten meer aan zitten. De gemeente Zandvoort doet mee aan het landelijke campagne van het Plastic Heroes. Als onderdeel van deze campagne publiceert de gemeente ook deze week een advertentie waarin de spelregels en het nut van het scheiden van plastic afval wordt toegelicht. Tevens is afgelopen week een brief met een informatiefolder bij u in huis en uh, huis, huis verspreid. Die zult u dus al hebben. Op de gemeentelijke website staat wat wel en wat niet in de Plastic Heroes container hoort. Ja, nog even aanvullend daarop. De gemeenten zijn verplicht om hier aan mee te doen. Verplicht. Alle gemeentes in, in okay. Nederland. Maar er is een aantal gemeentes die gewoon weigert om hier aan mee te doen. En weet je, toevallig ook wat hun beweegredenen zijn om dat dan niet aan deel, deel te nemen. Nou ja, waarschijnlijk dat het een beetje gecompliceerd is, hè? Ja. Dus nou, maar goed, Zandvoort, Zandvoort uh, doet zeker mee. Doet Zandvoort doet mee. En we raden iedereen aan uh, ook uh, aan deze actie uh, mee te doen. Plastic gescheiden aanleveren. Ja. Zo is het. En uh, meer informatie trouwens over uh, plastic uh, scheiden kan je ook uh, nalezen op TV, kanaal 45. Hier is Stacy Lettensol. We komen de zaterdagmiddag wel door bij CFM. Het gaat helemaal goed komen. Tot aan vijf uur soft op zaterdag. Met zojuist Doe de hassel. Ja toch? Ja, gaan we eens even lekker zo in de studio een husseltje doen. Ja. Ja. En nog even het, het volgende. Uh, Aans aan de dinsdag zal de eerste raadsvergadering in 2010 weer plaats gaan vinden. Uh, en het zal ook de op één na laatste van deze raadsperiode zijn. Op de agenda staan drie gewichtige punten. Zoals de structuurvisie, het parkeren en de aanpassing van de algemene plaatselijke verordening. Ofwel kort gezegd de APV. De APV is onlangs grondig herzien. Een aantal aangepaste artikelen daaruit heeft de meeste commissieleden bevreemd. En daardoor staat ook dit onderwerp op de raadsagenda. Dus ik zou zeggen mensen die... Uh, daar zijdelings of met die AVP in aanmerking komen, zou ik zeggen: ga dinsdagavond naar die vergadering. Of ga luisteren op de radio. Uh, of ga luisteren op de radio, want wij zijn er dan altijd uit. En dat Bij dat dan... CFM om 8 uur op dinsdagavond. Gepresenteerd door Dondergrebber en Jo van Nes. En achter de knoppen uh, Pascal. Pascal, Pascal van der Beek. Pascal van de Beek. Dus, of u gaat naar de, la, naar de radio luisteren. of, en dat is wellicht minstens zo interessant. ga erheen om het een keer van dichtbij mee te maken. En met name het onderdeel APV, heb ik begrepen, wordt een uh, gevoelig item. En uiteraard kan je het ook uh, op www.zfmsalfoort.nl volgen via de livestream. Wij hebben weer wat muziek voor je klaarstaan. Carol Emerald, hè, die draai ik steeds. Ik draai er steeds een oud nummer. Maar dit is de nieuwe van uh, deze dame. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go. dame die ook altijd zo lekker fris aanwezig is. Amy Winehouse. Ja, opgedragen aan jou. <laughs> en, en de rehab. <laughs> we gaan snel over naar Joop van Nes, want vorige week hebben we het uiteraard gehad en verslagen het schoolbasketbal in de Korver Sporthal. En dat hadden we nog niet helemaal afgemaakt, want hoe is dat afgelopen? We gaan het aan Joop vragen. Goedemiddag Joop. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, het is afgelopen. Ja, we zouden nog contacten hebben gehad. waren niet dat er wat onduidelijkheden waren over... Een uitslag bij de jongens. En dat hebben wij in zover goed gezet. We hebben tegen de toevoerders gezegd van nou, er is een foutje opgelopen, dat hebben jullie zelf gemerkt. We gaan thuis alles in de computer invoeren, want we hadden op dat moment geen computer in. En dan ga je toch foutjes maken, dat hebben we gemerkt. En de einduitslag uiteindelijk daar ging het helemaal niet om. Het ging over de, de, de uh, Maria School, Nicolas School, -school bij de jongens. Daar heb ik, en dat zeg ik horen, heel eerlijk, heb ik een foutje gemaakt. Ik heb een uitslag heb ik omgedraaid en dan krijg je natuurlijk helemaal een verkeerd beeld. Dat uh, had men al direct in de gaten, want die kinderen weten dolles goed waar het om gaat. En dan staan ze meteen uh, aan je armen te trekken. En toen heb ik dus gezegd: "Nou, jongens, we gaan het helemaal, ik ga thuis helemaal uitrekenen." En daar heeft uh, de volgende einduitslag voor gekomen bij de meisjes. En dat was allemaal duidelijk. Marine School, uh, vijf wedstrijden gespeeld, uh, vijf wedstrijden gewonnen, dus tien punten. Nicolaas een hele goede tweede met acht punten. Derde Oranje school met vier punten. vierde Hannisch school met vier punten. Maar omdat de oranje Nassau school een beter puntengemiddelde heeft... komen die op de derde plaats. Hannisch-Hassel dus vierde. Uh, Beatrix vierde, of, uh, vijfde, ook met vier punten. En Duinroos helaas geen wedstrijd gewonnen, dus nul punten. En bij de jongens, daar ging het om. want Uiteindelijk hadden wij de oranje Nassau school opeen staan. Dat klopt ook nog steeds. Gewoon vijf wedstrijden gewonnen. En daarna... Hadden wij de Nicolas School als tweede, maar dat moet Mariaschool zijn. Mariaschool dus tweede, acht punten. Derde, Nicolaas, zes punten. Vierde, Harry Schafschool met vier punten. De vijfde, de Duinroos, twee punten. En de zesde, Beatrix, nul punten. Dat heb ik eigenlijk van de Beatrix-school nog nooit meegemaakt: dat die jongens geen wedstrijd wonnen, maar het is niet anders. En dat gaf uiteindelijk eh, voor de wisselbeker, en dat gaat het eigenlijk om: met de grote beker. Met eh, voorzond voor de grote oren. En die willen ze allemaal vasthouden. Die gingen naar de Mariaschool... 10 punten bij de jongens, 8, eh, 10 punten bij de meisjes, 8 punten bij de jongens en dat geeft dus 18 punten. En dat is 4 punten meer dan de Oranje Nassau school die op de tweede plaats eindigde. Nicolas school ook eh, 14 punten, maar ook weer punten gemiddelde, We hadden ze wat minder dan de Oranje Nassau school. Eh, vierde Arnie school, punten. Vijfde Beetrich school, vier punten. En zesde De Duinrooschool, school, met twee punten. Dus, Marius school mag voor een jaar lang schoolbasketbalkampioen eh, van Zandvoort, noem maar op. Oké, okay, nou helemaal goed. En uh, goed uh, rechtgezet zo, Joop. Ja. ja je... er, er, is, er, is, er is nog iets gaande. Je weet dat ik nogal ingevoerd ben in de basketbalwereld hier in het uh, raion en district Haarlem en de omgeving. Uh, ik heb uh, met iemand uh, gesproken van het districtsbestuur. En misschien. Let op, gaan we uh, de schoolbasketbalkampioenen van de basisscholen. een toernooi laten spelen. om dan de algeheel winnaar aan te wijzen van het Rajon Haarlem. Oh, leuk. Daar zijn we nu nog mee bezig. Het is nog niet zover, mocht het zover komen, dan hoor je dat ongetwijfeld van ons. We zijn er mee bezig. Of het dit jaar gebeurt, durf ik niet te zeggen. maar we zijn er sowieso volgend jaar. dat we dat uh, gaan op poten zetten. En dat is hartstikke leuk, want dan krijg je iets van een, een toernooi met, met acht scholen. En uh, ja, geweldig, helemaal leuk. Kampioen van, uh, van Haarlem, nog even. Super, echt. Uh... Kijk, bij schoolvoetbal is het zelfs zo, dan gaan de kampioenen die gaan naar En Dan komen ze over de hele En dan komen ze daar naartoe. En dan wordt de toernooien gespeeld. En uiteindelijk heb je een, een schoolvoetbalkampioen van Nederland. Ook hartstikke leuk. Maar ja, zo basketbal nog niet. Laten we eerst nog maar eens kijken of we dit hier in deze, dit rayon op poten kunnen zetten. Lijkt wel leuk. Oké, okay, dat uh, wat betreft het uh, schoolbasketbal. En er wordt uh, vanavond ook nog uh, gebasketbald. Klopt. Welke wedstrijd uh, hebben we? Zowel de dames als de heren die spelen in thuiswedstrijd. De hele dag is trouwens basketbal. Heel leuk om naar te kijken. Ook jeugd is nu bezig op dit moment. En dan gaan om half zeven gaan de dames 1 spelen tegen Harlem Lakers. En dat kon best wel eens een hele spannende pot worden. Nou, uh, Zandvoort heeft nu uh, uh, eindelijk weer eens een keer wat wedstrijden weten te winnen. Haarlem leek is in het begin heel erg goed, nu wat minder. Dus ze zou best wel eens tegen elkaar opgewassen kunnen zijn. Nou goed, dat is op veld 1 om half 7. En om kwart over acht ook op veld 1. Uh, heren 1 van Lions tegen Hock uit Heemstede. En ik moet je vertellen dat de heren Lions die hebben uh, pas uh, één wedstrijd verloren. En dat is één wedstrijd minder verloren dan de naaste tegenstanders. Dus Lyons staat... Uh, uh, Pontivertaal aan kop, moet ik even zeggen virtueel, want uh, er is eentje die heeft één wedstrijd meer gespeeld en twee punten meer, of uh, uh, uh, ja, twee wedstrijden meer gespeeld één punt meer, zo moet ik het zeggen dus Lions, die, uh, als die een één al wedstrijd wedstrijden gewoon op een normale manier winnen zoals ze hele wedstrijd het seizoen eigenlijk al spelen, uh, dan kunnen ze uh, echt op het einde van het seizoen een heel leuk feestje bouwen want dan worden ze keihard kampioen of te promoveren naar de tweede rionklasse. Oké, okay, Japp uh, dankjewel uh, voor, uh, voor de toelichting en heel veel succes in de sport al vandaag. Ja, er is geen voetbal. Je alles is afgelopen. Ja. Dus okay. uh, nou, volgende week weer. Welke wedstrijd hebben we volgende week trouwens? Wat betreft voetbal. Niet te zeggen, want ik, ik, uh, ik, ja, ik zal je straks terugbellen. Dan kan ik het even vertellen. Is helemaal goed. Dankjewel Joop. Okay. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Dat was uh, Joop van Onder meer over het uh, schoolbasketbaltoernooi. Ja. En de uitslag is en over... bij deze rechtgezet. Dat is rechtgezet. En uh, vanavond natuurlijk weer basketbal Live. Uiteraard. Helemaal en uh, vanavond, of uh, vanmiddag moet ik eigenlijk zeggen, na vijf uur, dan gaan we Wolter Kroes in de uitzending krijgen. Ja, dat, uh, dat, misschien dat uh, Roy daar straks nog even iets over kan, ja, uh, kan leuk. vertellen over zijn programma. Want uh, ik zou zeggen luisteraars, blijft hij ook na vijf uur luisteren. Want uh, Entertainment For You, ze heeft contact met Wolter Kroes. En zijn oude single wordt ook weer een uh, nieuwe single. Nou, we gaan hem nog even draaien voor u. Kijk hoe die ook alweer klopt.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 Geniet van al de mensen, ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend. De kraan is stroomt de volle kracht, we drinken er nog een. Oktoberfest, dat is voor iedereen, niemand alleen. We zijn er weer.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 We're starting to be right Kenbaar, het geluid van uh, Rita Franklin. Heerlijk nummer. I, I say, say a little, little prayer. prayer for you. Ja, we zeiden het net al toen, uh, onder het, uh, toen u naar, luisterde naar het nummer Viva Hollandia van Walter Kroes. Uh, daar werd ook melding van gemaakt dat hij, uh, als ik dat artikel zo lees, uh, uh, echt in fysiek zo langskomen in het programma Entertainment for You, gepresenteerd door Rudy Pascal en Roy. En gelukkig hebben we Roy even in de uitzending. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Kan je oh, Uit de <laughs> Dat was ons? de sabotage van Mo volgens mij. Oh, okay. Nee, nee, nee. Ik wil, oh, oké. Okay. Nee, Roy, uh, oh, okay. wat gaat er vanmiddag gebeuren? Want als, ik het, als ja. ik het zo lees, dan lijkt het net of hij echt langskomt. Maar dat is niet de bedoeling, denk nee, ik. Nee, nee, nee. Frans-Duits komt niet langs. Maar uh, Wolter Kroes komt ook niet langs uh, oh, okay. hier uh, op het uh, gasheidsplein. Wat vertel nee. je me nu? <laughs> Kwart uh, over. Uh, Kwart over vijf uh, kunnen, gaan we contact leggen met uh, Wolter Kroes. Hij zou wel ergens in de theaters op dit moment uh, zometeen staan. Ja. En uh, dan uh, gaan we hem natuurlijk alles vragen over zijn theatertour. Maar ook over zijn uh, single Viva Hollandia. Die weer opnieuw wordt uitgebracht met een heel groot orkest. Ja. Dus uh, ja, hij komt niet live hier in de studio. Kijk, heel goed. Maar... Hij kom, we gaan hem lekker inbellen. Wel live en, en, aan de telefoon. En, uh, live aan de telefoon. En dan gewoon gezellig met, uh, met hem even babbelen over wat hem bezighoudt. Maar ja. de luisteraars kunnen ondertussen wel met ons in, inbellen, om het uh, zo maar te zeggen. En um, ja, via de website www.entertainmentforyou.tk ja. kunnen mensen vragen stellen. En um, ja, daar staat ook een sms-dienstje uh, aan verbonden, waardoor mensen toch. Uh, contact kunnen leggen. Misschien ook wel live in de uitzending. Dat we met, met de luisteraars even bellen. Als we een vraag hebben aan Wolter Kroes. Oké, okay, dus nog, goed dat dat even rechtgezet is. Dus jullie ja. gaan om kwart over vijf bellen. En wat ga je nog meer? Krijg je nog meer. Uh, ja, we mensen hebben aan de telefoon? We hebben in ieder geval ook nog. Uh, Mick Harren. Mick Harren is natuurlijk bekend van. Uh, Sweet Candle Line. Toch? Rob? Ja, ja, ja, <laughs> ja dat, dat kan je niet helemaal kijken. zien. Hoor. Hoef je niet aan te kijken, want ik weet het niet. En, um, ja een fan heeft dus een tattoo van hem op zijn rug laten zetten. Oh, nice. En daar gaat het interview over. En mensen kunnen daar nogmaals daar ook vragen over stellen. Dus okay. dat is Entertainment for You. Vanaf vijf uur. Vanaf vijf uur. Vijf uur. Kwart Tot over zeker. vijf Wolter Cruz in de uitzending. Ja, zeker weten. Helemaal goed. goed. Hey, je hebt het over de nieuwe single FIFA Hollandia. Ja. Zijn die opnames al, uh, al geweest voor die single? Of, uh... dat, dat gaan we denk ik ook maar even vragen. Ja, want ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Misschien kan hij wel alvast een klein stukje laten horen. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar... Oh. Met het hele orkest erbij ja, maar dus... maken we meteen een opname. Hebben we hem alvast. <laughs> ja, Toch? het zou wel heel erg leuk zijn. Hè? Live op CFM, uh, de nieuwe de FIFA prima. Hollandia. FIFA ja. Hollandia, prima. <laughs> dat zou mooi zijn. Nou, we horen het straks na vijf uur bij Entertainment for, for you. you. En wij gaan weer uh, wat muziek draaien. Zo dadelijk uiteraard weer meer informatie en meer uh, lekkere muziek uh, volgt. Zo dadelijk en Jamie Cullen is de volgende. Heb je goed onthouden? Please dan stop de music. Het zijn nieuwe single. I Wasn't looking for nobody when you look my way knew that you'd be up in here looking like you do you're making staying over here impossible baby I'ma say art is incredible if you don't have to go no. do you know what you started I just came here to party now we're rocking on the dance floor acting naughty. Around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now when face to face Cause I'll gonna take you over.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 Hij is goed hè, hij is goed hè, de nou, nieuwe single van Jeremy Cullen. Ik ben trots op je. Please don't stop the music. Nou, je mag zelf bepalen welke je mooi vindt. Uit de uh, uitvoering van Rihanna en please don't stop the music. Of deze. Ja, nee. nou, ik denk dat hij jeugd kiest voor... Uh... Nee, nee, nee, voor, uh, voor Rihanna? Nee, nee, maar jij valt ook niet meer onder de jeugd aan. Ja, dat, was, dat was eens. Dat, ja. dacht, jij, dat, dat dacht jij, maar... Uh... Nou, ik zal, uh, Rob, Rob, even voor het duidelijk. Hè. Ja? Ik zag net er eentje swingen hier door de studio. Ja, was ja goed, dat was die goed, hè? Dit is echt muziek. Nee, afgelopen zondag was er bij NPS een live registratie van Jamie van Cullum op televisie. Van zijn optreden tijdens het North Sea Jazz Festival. Maar oh, dan is het echt de een en al swing hoor. Super. Komt hij 9 februari ook bij CFM op de, op de receptie? Wij hebben onze eigen... Samen eigen... met Ruud Jansen. Ja, Amy dat Nee, Wij houden het op Ruud Jansen op 9 februari. 9 februari. Nou, wat wordt het helemaal goed. Maar, Ruud Jansen trouwens ook aanstaande zondag te zien. Morgen dus. Oh, morgen In ja. Café 4. Oké. Okay, vanaf, vanaf hoe laat? Treedt hij op vanaf uurtje of vijf geloof ik. Hè? Ja. ja. Oh, Oké, okay. nou, Dus dat is dan het voorprogramma voor 9 februari, wanneer wij ons grote. Uh, dat bedoel ik, kan je alvast horen hoe die klinkt. Okay. 9 februari gaan we het dan allemaal meemaken bij Take 5. Hier is Barry Manilo. I can smile without you. you.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 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie ZFM. Yes I understand that every life must end. Oh, huh.